omdat hij last zou hebben van overhangende takken. Het weer overwegend bewolkt en buien met kans op onweer. Later vandaag wordt het vanuit het westen geleidelijk droog. Vanmiddag liggen de maximaal tussen 16 en 20 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Wel is er wat vaker zon. Dit was het internationaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Met de sneltrein naar Zandvoort. Tjokie tjokie tjokie want daar woon mijn harten diep. Als je de klank van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 de als je de klank... Uit de zee. Hey, hey, hey. Ze kenden alles van de vier.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 U luistert naar het nummer Topstars voor de tweede keer met de sneltrainer Zandvoort. Want uh, de eerste keer was de cd aan het haperen. Want we hebben wat technische problemen met de cd-spelers. Oh. Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon door natuurlijk. Uh, welkom bij Tweede Uur Goedemorgen Zandvoort op 1 september 2018. En Ben, aan tafel is aangeschoven... Mevrouw de op, Griekspoor. De op één na belangrijkste persoon van de gemeente Zandvoort. En die gaat weg. Nou, de, de directeur van Zandvoort, die gaat met de sneltrein naar Kampen. Ja. Hey, geen directeur meer, hè? Um, ja, niet meer. Is, is dat niet een van nee. de... Nou, dat is eigenlijk een beetje het einde van mijn verhaal. Maar we kunnen wel eens mee beginnen. Uh, is dat een beetje de, de, de, de uitdaging waarom je weggaat? De uitdaging ligt in Kampen. Ja. Maar omdat je hier nu ineens uh, zegt van ik ben eigenlijk geen directeur meer... Nee, dat is niet eigenlijk. Dat is gewoon zo. Ja, maar ja. je bent hier gekomen als directeur. Zeker. Als gemeentesecretaris, algemeen directeur. En op dit moment uh, uh, gemeentesecretaris En de algemeen directeur van, uh, van Haardem is ook de algemeen directeur voor Zandvoort. Je bent uh, uh, redelijk beroephoppende, moet ik zeggen... Uh, van Wezo tot uh, Waterschap en BMC. Dat zijn allemaal bestuurlijke functies. Ja. Is dat jou, uh, jouw ding? Ja, ik heb er echt iets mee om uh, uh, werkzaam oh, te zijn. Ik mag wel jou zeggen het, het, uh, uh, ja, ik Ja, heel uh, graag. Uh, ja, ja. Uh, om echt werkzaam te zijn in het uh, publieke domein. Dat vind ik gewoon uh, mooi. En, uh, en ja, dan zijn er gelukkig een heleboel branches uh, in Nederland uh, binnen het publieke domein waar je uitdagingen kan vinden. Uh, binnen, zowel binnen het Huis uh, van Torbeck als natuurlijk binnen de diverse bestuurslagen. Uh, en uh, ik heb bijvoorbeeld de waterschappen waar ik ook gewerkt heb. Echt prachtig. Wat is, wat is wat daar mooie aan? aan, aan niet, waterschappen? Uh, nou, bij de waterschappen die zijn... Uh, daar, uh, ten eerste werken er allemaal mensen die allemaal met passie daar werken vanuit de water. En de waterschappen zijn natuurlijk het, het oudste overheidsorgaan. Hè? Dus uh, dat is alleen al bijzonder om daarvoor ja, te werken. Ja, ze, ze werken nog met een dijkgraaf. Dus ze werken nog met een dijkgraaf. En, uh, en de dijkgraaf controleert nog één keer per jaar. Uh, uh, ook nog ja. en heeft binnen de veiligheidsregio ook zelfs nog uh, hele bijzondere bevoegdheden waar niemand van weet. Je mag niemand een dijk doorsteken, ook een burgemeester, niet alleen de dijkgraaf. Kijk. Dus uh, uh, en dat is een prachtige organisatie, heel oud, uh, echt helemaal gericht op uh, droge voeten, schoon water. En met mensen die allemaal werken vanuit passie, allemaal mensen die het prachtig vinden om diertjes te tellen in water. En, ja, uh, ja uh, mooi. Dat... Dan ga je adviseren in de publieke sector? Ja? Bij BMC? Ja. Ook weer uh, bestuurlijk? Ja, daar heb ik echt wel zeven jaar gewerkt. Dat is voor BMC heel lang hoor. Het, uh, BMC is natuurlijk een organisatie, zit je door het hele land. Hè? Dus ik ben wel gewend aan uh, reizen <lacht> en uh, hotels. En dan zit je tot, van Friesland tot met uh, Limburg en Zeeland. En de mensen die, uh, je ziet vaak dat mensen of binnen het eerste jaar weg zijn... omdat ze dat gewoon niet kunnen handelen. Ook niet kunnen combineren met hun privéleven. Of er heel lang zitten. En ik was bij die laatste categorie. Ik werkte er zeven jaar. Maar je ging toch weer. En ja, op een gegeven moment uh, uh, dan heb ik wel zoiets dat ik altijd kijk van zijn er nog andere leuke uitdagingen hebben? Dat moment ligt meestal bij mij zo rond de, tussen de vijf en de zeven jaar. Uh, uh. En, en ja, Zandvoort was iets eerder. Maar er was, ook een, er was ook een iets andere kanteling op een ander moment. En dat maakte dat de functie die ik nu heb, dus alleen gemeentesecretaris, die geeft voor mij te weinig uitdagingen. Ja. Dus, uh... ja, want uh, ja, ik heb even gekeken naar het functieprofiel van een gemeentesecretaris. Nou, daar staat nog in op de Vereniging de Nederlandse Gemeenten dat als gemeentesecretaris ben je het algemeen directeur van de organisatie. Nou, dat is al niet meer zo. En je leidt de gemeentelijke organisatie. Maar die is er niet meer. Die zit in Haarlem. Nou ja en nee. Uh, want we hebben één ambtelijke organisatie. En die werkt voor twee besturen. Uh, en je hebt als gemeentesecretaris natuurlijk altijd een ambtelijke organisatie nodig. En ook de gemeentesecretaris van Zandvoort heeft een ambtelijke uh, organisatie waar hij over kan beschikken. En dat is onze ambtelijke organisatie die werkt voor twee besturen. Het verschil ligt erin dat je dus geen algemeen directeur bent. En dus ook uh, niet hiërarchisch die organisatie uh, aanstuurt. Uh, en moet aansturen uh, op een heel andere uh, manier. Je bent uh, uh, in 2015 begonnen met een uh, volle functie, laat ik het zo maar noemen dan. Hè, met een volle bezetting. Hoe heb je dat meegemaakt? Want je wist van tevoren dat die, uh, die fusie eraan zat te komen. Nou, dat denken een heleboel mensen. Maar op het moment dat ik kwam, toen was dat nog helemaal niet in kannen en Kruiken. Nou, dat dachten dus, wij op dat moment al ja, wel. Want we ja. zagen dat jij een contract kreeg voor twee jaar. ik dacht, nou, misschien is dan die fusie al rond. Nee, hey, dat, was, dat was een andere reden. Want ik werkte op dat moment vanuit het waterschap. Um, en ik maakte de overstap naar de gemeente Zandvoort. Um, en ze hadden zoiets van, dan gaan we voor een jaarcontract. En toen zei ik, van nou dan kunnen we ook in een detacheringsconstructie gieten. Dus dat had meer een persoonlijke achtergrond. En ja, er waren natuurlijk ook vanaf ik 2011 al oriënterende gesprekken over ja. samenwerking in de regio. Uh, dus dat liep zeker. Uh, maar of dat zou leiden tot een ambtelijke fusie, was nog helemaal niet op dat moment rond. Dus uh, het was wel een van de vragen naar mij toe: van kijk, eens op het moment dat je daar zit, wat zie je? En wat zou je advies zijn aan het college? Nou, dat heeft uh, vervolgens uh, geleid tot uh, de bekende route waar we nu staan. Maar je zit uh, nog wel in Zandvoort als uh, gemeentesecretaris. Zeker. En dan zie je al je collega's vertrekken naar Haarlem. Nou, en dan, dan loop je op allemaal, een gegeven moment in een uh, lege bouw rond met alleen nog een burgemeester en een paar wethouders. en... Uh, de nou, gelukkig zijn het er meer hoor. Ja, de balie, de bodes, het bestuurssecretariaat, het gebiedsteam, de handhavers. Uh, en natuurlijk de, uh, de, niet te vergeten de mensen op de remise. Hè? Uh, mensen die echt onze uh, openbare ruimte uitvoeren. De uitvoerende, uh, de uitvoerende mensen. En uh, gelukkig zijn al die mensen die op straat zichtbaar onze ambassadeurs zijn... die zijn nog steeds bons in Zandvoort. Die... De transitie uh, is gepaard gegaan met een hoop gesprekken met de ondernemersraad. Die ja. aantal gesprekken waren waarschijnlijk niet zo vrolijk, want een aantal mensen waren het er niet mee eens. Hoe heb je dat ervaren, die, uh, die constructie van praten naar doen? De ondernemersraad heeft zich heel constructief opgesteld en vervolgens ook hun eigen rol en verantwoordelijkheid gepakt... om heel goed te kijken naar wat is het beste voor onze mensen. En, uh, en ik pakte de rol vanuit de werkgever. En uh, dat is goed op het moment dat je elkaar die ruimte en die vrijheid geeft... om ook vanuit uh, eigen rollen daarin het gesprek te voeren. En dat maakte dat ik denk dat we een hele goede uh, overeenkomst hebben kunnen sluiten... Met, uh, uh, met de ondernemingsraad en met de bonden. Zeker als het gaat om de overgang van het personeel. Ja. Nou, de de meesten zitten nu in Haarlem, dus het is goed uitgevoerd, neem ik aan. Um, er zijn mensen die uh, denken van, ja die Zandvoorten zijn we een paar rare mensen. Maar wat, wat vind jij van de Zandvoorten? Oh, ik hou van ze, echt waar. Uh, ik ben hier natuurlijk van jongs af aan, ben ik naar het strand toe gegaan. Ik had hier familie wonen, uh, en nog steeds uh, vrienden wonen. En ben uitgegaan hier. Dus de, dit was mijn... Uitgegaan hier? Ja, Haltstraat. Ja, in Haarlem was het toen echt, daar moest je echt uh, flink lopen van de ene, om van de ene kroeg naar de andere kroeg te komen. Wat kwam meer vroeger? Dus, uh, nou, ik kwam bij de Chin, ik kwam bij de Kliksbaan. Uh, dus, uh, Boeddha Club ook uh, nog? Boeddha ja, Club. Nou, dat zou ik sowieso niet meer weten. Nee, maar ik weet een... wel dat op, op een gegeven moment je ging gewoon de Haltstraat en je rolde van de ene tent naar de andere ja. tent. En uh, dat was ontzettend gezellig. Dus ik ben echt. Dus dit was mijn achtertuin. En dat, ja, dat is natuurlijk wel een hele bevoorrechte positie. En als je dan politiek dat, uh... met ze te maken hebt, uh, nou. Het zijn mensen die zeggen wel eens tegen een collega van de een collega's, een gemeentesecretaris van andere regio's. Die zeggen alle mensen, dat is wel wat bij jullie daar. En dan zeg ik nou, valt reuze mee. Valt er eens mee. <laughs> en uh, uh, mensen die, ik zeg altijd, die kustdorpen, die hebben allemaal iets wel van een uh, rauw randje. Op het moment dat ze uh, een vissersachtergrond hebben. Mijn familie komt van Spaarndam. Op Spaarndam uh, wonen ze op elke hoek uh, van het dorp. Dus uh, daar, daar ben ik wel uh, bekend mee. En uh, als ik kijk naar uh, onze raad, ja het gaat er af en toe best, uh, uh, wat rauw dus aan toe. En ik mag dan altijd zijn bij de afsluitende raadsborrel. En ja, en daar zijn gaan mensen op gewoon op een ontzettend leuke manier weer in gesprek. En uh, uh, kortom, ja, ik hou wel van die zandvoorters. Ja. Dus we gaan je nog wel regelmatig hier zien? Oh, zeker. Zeker. Ja. In die uh, periode dat je de, uh, de directeur was en uh, ook ondersteund aan het college, zijn er drie wethouders gesneuveld en eentje is erop gestapt. Uh, is dat buitenproportioneel of is dat uh, standaard oh, gangbaar? <laughs> nou, ik hoor het nog niet veel terug in de landen. <laughs> het is wel een bijzondere situatie. En die heb je ja. meegemaakt? En, en wat vind je daarvan? Nou, jammer natuurlijk. Uh, want het waren alle vier waren het wethouders uh, die vanuit uh, echte uh, passie, loyaliteit en betrokkenheid... ervoor hebben gekozen om bestuurder in Zandvoort te zijn... En uh, alle vier vanuit een andere setting, vanuit een andere achtergrond, uh, uh, hebben ze uiteindelijk ontslag genomen. Uh, en ja, dat is natuurlijk vaak ook een persoonlijk drama. Ja. En het is daarnaast ook bestuurlijk voor Zandvoort natuurlijk uh, niet goed. Wat was het allerleukste in die laatste paar jaar, de laatste drie jaar? Alle mensen heb je even een half uur. Nee, ik vraag het allerleukste. Ja. Niet alle leuke dingen. Ik weet dat ik een heleboel leuke ja. dingen heb gedaan. Ja. En ik ga straks ook de andere kant vragen. Maar. Ja. Wat, wat, uh, wat heb je nou in Zandvoort ervaren en beleefd wat er uitspringt? Nou, ik, ik, dan ben ik toch een beetje ongehoorzaam. noem ik er twee. En dat is uh, de samenwerking uh, uh, met burgemeesters en wethouders. En de werkgroep Haltstraat, die nu werkgroepcentrum is. De weggroepcentrum Centrum wordt het in het Volksbond het kindje van Ankie en Niek genoemd. Ja, nou ik zie dat maar als compliment. <laughs> Wat is daar zo bijzonder aan, aan de samenwerking met dit college? De onderlinge collegialiteit. En het feit dat we binnen de collegekamer echt elkaar rake dingen kunnen zeggen. Elkaar scherp kunnen houden. En dat op relatieniveau toch altijd weer het gewoon goed is en blijft. Dat zakelijk is met uh, privé scheiden. Ja, ja. en uh, dat, is, dat is prettig, want dat zorgt ervoor dat je uh, je bestuurlijke kwaliteit goed blijft. Hmm. En wat is er zo bijzonder aan het werkgroepcentrum? Dat is de samenwerking tussen uh, alle kolommen die daar zitten: vertegenwoordigers van de inwoners, uh, politie, handhaving, uh, gemeente. Uh, alle horecaondernemers. En je ziet dat op dit moment... in, in plaats van dat ze kijken naar wat... Uh, jij doet het niet goed. Uh, weet je, zo op die toon. Dat ze nu kijken naar hoe kunnen we elkaar helpen. En Worden daar ook wel eens raken dingen gezegd? Ja, zeker. En dan neem ik altijd de rol om, om dan te zeggen van... Uh, het laatste keer zei ik ook... toen er iets gebeurde... Uh, was ik bijna zo verbaasd dat ik zei... nou nou, uh, ik zal maar gaan positief gaan herformuleren. <lacht> ja... Uh, dat zijn dan de leuke dingen. En de, de minder leuke dingen. Jee. Ja. ja. Die weet je uh, niet. <laughs> nou. Uh, uh, ja, de minder leuke dingen. Ik, ik vind het gewoon niet fijn om te zien op het moment dat, dat je toch... Uh, een aantal zo'n bestuurder. Op het moment dat hij uh, moet terugtreden, ja. wat voor reden dan ook. Dan zie je wat het, dat doet, niet alleen met de persoon in kwestie, maar ook uh, met zo'n college. Je ziet wat het doet met de raad. Ik vind het zo ontzettend jammer dat die watertoren bijvoorbeeld dat er nog steeds niet de schop van uh, in de grond is. Uh, dat, dat vind ik echt heel jammer. Dat is een project dat meer dingen ja. hoor. <laughs> maar ja, dat, is, dat is een project met veel personen het leed, want dat loopt al vanaf uh, 2005 ongeveer. Toen stond hij in de brand en daarna is het alleen maar uh, touwtrekken gewoon, dat ik het zo maar netjes noemen. maar goed, dat is jammer. ja. Uh, kampen. iets meer inwoners als Zandvoort. ja. koeien aan de toren. ja. koeien aan de toren. koeien aan de toren, ja. ja, ja, ik heb dat verhaal net uitgelegd gekregen waarom dat uh, zo is. Maar, leg uit. Uh, uh, dus dan moet ik nou, het verhaal gaat dat bovenop die kerk uh, er gras groeide. En dat toen op een gegeven moment het gras uh, in de omgeving uh, uh, op was. Dat iemand zei, nou dan hijsen we toch die koe bovenop de kerk. Nou en zo is het een beetje onthouden. En zo gedaan. Ja. Ja, en die is er toen uh, afgevallen en hing toen aan het touw en is gewurgd. Ja, het is wel, <laughs> het is wel triest hoor. Opgehangen ja, koe was het, het dan. Ja, ja. Ja, ja, precies ja. Maar uh, kampen zonder koe. Maar wel heel veel inwoners. Uh, um, vergelijkbaar, eigenlijk dezelfde functie, alleen met veel meer mensen. Uh, je bent er natuurlijk allang 25 keer geweest om, uh, om te praten. Hoe was dat? Nou, ik ben in ieder geval niet 25 keer geweest. Ik had drie uh, selectiegesprekken. Er waren 66 sollicitanten. En uh, in drie selectierondes hebben ze toen uh, uiteindelijk voor mij gekozen. Um, en daarna ben ik uh, nog twee keer in Kampen zelf uh, geweest. Dus nou, dat, dat was het. Nog steeds op één van Vijf keer te stellen, dus. ja. Maar die, uh, uh, en, en ja, dat is natuurlijk een prachtige middeleeuwse stad. Hè. Heel mooi. Die laatste uh, twee keer maak je uh, kennis met college, maak kennis met raadsleden. Nee, nog, nog niet. Nog niet? Nee, nee, ik heb. Uh, maar wel met eigenlijk. de bestuurlijke organisatie. Uh, nee, ik heb alleen nog kennis gemaakt met het bestuurssecretariaat en het uh, college. en een paar mensen vanuit de ambtelijke organisatie in de selectiegesprekken. Dus ik zeg altijd: je moet even. Uh, ik vind het wel chic op het moment dat je even je voorganger ruimte geeft. om op een goede manier afscheid te nemen. en nog niet uh, al te veel daarop te, vooruit te lopen. Maar er moet natuurlijk wel veel overgegeven worden. in zo'n uh, zo stad. Ja. ja, en dat is ook al gebeurd? Uh, Nee, en dat, uh, dat hoeft in die zin ook niet. De overdracht moet natuurlijk plaatsvinden, maar er zit een, uh, goed, uh, een goede loco gemeentesecretaris en ze hebben op dit moment ook een uh, managementteam wat, uh, nou, ik moet zeggen, qua kwaliteit gewoon uh, echt prima in elkaar zit. En die zorgen ervoor dat ze alles zo meteen op een hele goede manier mij kunnen overdragen. En, uh, ja, en ik hoop ook vooral zelf in positie blijven. Het is niet zo dat er een uh, ambtelijke fusie aan zit te komen in kampen en dat jouw expertise <lacht> gewenst is daar? Helemaal niet. Nee, ze werken er wel samen in de regio. Ze, ze hebben wel een shared servicecentrum uh, met Zwolle. Uh, waarin een uh, aantal facilitaire diensten zitten. En dat gaat heel goed. Maar ze zijn niet voornemens om dat verder uit te breiden. Nee. Ze hebben 55.000 inwoners. 425 ambtenaren. Ze groeien. Dus ze hebben ook een woningbouwopgave. Dus dat is leuk. En ze willen toerisme. Willen ze heel erg veel uh, in gaan investeren. Nou, we... ah, dat laatste. Net, dan, dan heb, heb je wel ervaring mee. Ja, ja, dan, dan, dan hebben ja. ze de groeien te pakken. Ja, ja. <laughs> Verhuizen of hotelkamer? Uh, geen vermijden, uh, want het is een uur en tien minuten rijden okay. tegen de file in. En uh, op het moment dat er een commissie of een raad is, dan pak ik daar een pensionnetje, uh, zodat ik wel weer fris en fruitig de volgende dag kan beginnen. Maar ik zeg altijd: nou, drie telefoontjes onderweg en je bent er al. Dan ben je weer, dus, uh, ben je weer klaar. Uh, dus Hans-free bellen. hans ja. Zolang het mag. Nou, dat mag. Uh, volgende week is de de, de laatste dag. Ja. En uh, ik heb je horen vertellen dat je eigenlijk van receptie niks wil weten. Nee. Nee. Dus... Uh, uh... Ik... Gezien iedereen... Je neemt, je neemt er gewoon afscheid van het college. En, uh, ja, en tijdens, de raadsbar, tijdens de barbecue van de raad, die okay. we altijd traditioneel hebben, heb ik die even dag gezegd ja. tegen, de, tegen de raad. Het is een nieuwe raad. Dus uh, ik ken natuurlijk ook niet zoveel raadsleden. En, uh, uh, we, en afgelopen donderdag uh, heb ik gewoon even een borreltje gehad. Uh, uh, even met een aantal ambtelijke medewerkers. En daar waren, was ook het college bij aanwezig. Okay. Dus nee, we hebben echt wel eventjes. Uh, uh, elkaar uh, uh, even nog even afscheid genomen. Oh, ja, maar, wel op, maar wel op mijn manier. En, uh, yeah. ja, ik, ik vind dat uh, fijn om, om, om compact en uh, op, op een persoonlijke manier afscheid te nemen. in plaats van een grote receptie. Je krijgt dus uh, geen gedicht van uh, Marco Teres. <laughs> Nee, nee, nee. Dus uh, ook geen speeches gehad of wat dan ook. Maar uh, Marlene wel had geen, uh, Marlene oh, Scherf had geen nummer voor je schrijven. Nee, nee. We zijn uh, aan het eind van dit uh, zogenaamde exit-interview. Maar uh, dat wil niet uh, zeggen <laughs> dat wij... Ja, dat het werd zo opgegooid. Ja, dat is niet zo. Want ze gaat alleen maar naar kampen. ze blijft in de buurt wonen. En ze ligt hier op Zandvoort op het strand. Ja, precies. En niet anders. Nee, nou, precies. Je ja. moet wel af en toe uh, kamperuitjes uh, meenemen. Oh ja. En, uh, en een kamper heb ik al begrepen van de directeur van de PWN. Die zei, oh, ik mis die kamper slof. Kijk, er zijn een aantal dingen die worden ja. dan toch naar Zandvoort geïmporteerd. Ja. Ja. En uh, die zien wij dan graag een keer uh, terug. Ankie, ontzettend bedankt voor uh, de jaren die je erin gestoken hebt en ook over dit interview. En we gaan elkaar zeker nog een keer zien. Nou, graag gedaan en uh, ja, ook iedereen uh, bedankt in Zandvoort voor de steun. Want uh, ja, je kan natuurlijk alleen wat doen op het moment dat je daarvoor steun krijgt. En die heb ik zeker zo gevoeld. Dus, Oké. Okay. Uh, Dankjewel. Dankjewel. Nou, dank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 de natuur biedt zoveel dingen Blijkt niet zitten en zijn we, alweer, uh, we zijn er alweer in En we uh, luisterde naar het uh, nummer van De Lenko's met De Natuur Nou, inmiddels uh, loopt het helemaal vol hier Met mensen die uh, afscheid gaan nemen van Anki <laughs> En Ben Zonneveld Komt er weer even bij, want Ben We hebben wat aan tafel Wat leuke dingen gekregen Nou, uh, er komen hier borrelglaasjes ja, ja, dat is voor de afscheid met, uh, van Anki hè. Uh, Met iets bijzonders En zelf komt hij met een kop koffie aan Ja, ik weet, Gerard. Wat, ik weet wat erin zit. Nou, ga rustig even zitten, want okay. er ligt hier ook een stukje duindoren, zie ik. Ja, ja met scherpe. Maar ja, die, die is al een beetje aan de herfst, zie ik ook nog. Ja. En, uh, nou, Gerard, welkom. Gerard Scholter, de duinwachter van Zandvoort. We gaan weer een aantal dingen bespreken. Uh, voordat wij aan de drank gaan, ja. Ja, ja. want dat is het. Wat is het, Gerard? Ja, nou kijk, ik heb hier een flesje meegenomen. Oranje, hè? Het, ja. het is oranje. Een soort oranje is, bitter. Uh, ja, dat zou nou. je kunnen zeggen. Het is duindoren siroop. En uh, duindoren, ik heb het verdund voor jullie uh, een beetje. Ja? <laughs> ik heb het volgeproefd thuis. Thuis. Zit er ook alcohol in? <laughs> nee, er zit geen... Oh. Nou, nou, er komt een heel verhaal daar bij kijken. Er daar gaat bij die ook duindormen. gistingen uit van vruchten. Ja, precies. Ja. Maar het is enorm gezond. Daarom uh, heb ik het ook meegenomen. Het is en het is actueel. Maar jij vindt ons niet zo gezond. <laughs> ja. Nee, maar die sinaasappelen of mandarijnenpellen... dat uh, hebben we allemaal over lekker een sapje. Maar dat doe je... Uh, één, nee, twee duindorenbesjes. Dus zoals die hè, ja. van die oranje oranjebesjes... Uh, de meeste mensen kennen dat denk ik wel, aan die duindorenstruiken, Aan de vrouwelijke struiken trouwens. Hè. Dat zijn, de mannen hebben geen bessen, maar alleen de vrouwelijke struiken. En die, uh, ja, die oranje bessen. Twee van die bessen uh, zit net zoveel vitamine in als een hele sinaasappel. Nou, Als ik ze nou er nou afhaal en opeet, kan dat? Uh, ja, maar dan moet ik ze eigenlijk nog even schoonspoelen. Ja, dat weet begrijp je wel, ik wat, maar. Want uh, afvalstoffen van, van auto's en zo, weet je wel. Die, uh... Maar je kan ze dus zo eten? Zo, ja. Vanaf ik, de struik. Ik doe het altijd met excursies. Laat ik ze een beetje voor de herfst proeven. En dan zie je iedereen een heel zuur bekje trekken. Want dan zijn ze nog zuur. Tijdens de herfst, nou dan zijn ze heerlijk. En na de herfst, maar dan zit er een beetje alcohol in. Want dan zijn ze gegist. Dus ja, ja, dan vroeg ze. wel. <laughs> Omdat je de, die siroop uh, mee hebt. En het, als je dat in de herfsttijd doet, dan zit daar dus alcohol in. Ja. Wanneer, ze, wanneer wordt de Duindorps siroop gemaakt dan? Die, die wo die wordt, uh, machinaal worden ze geplukt zelfs, hè, die Duindorps. Daar is de... kweek voor. Ja. Oh? De, de, de, de. Bijvoorbeeld, ja, ja, Zandvoort zou dit eigenlijk als, als product moeten gaan introduceren. Ja. Op Tesla is dat al enorm. Nou, kan ik zal je vertellen, uh, ik heb hier, uh, Gerard, ik heb, in het verleden heb ik uh, natuurlijk heel veel bramen geplukt. Maar ik had een keer een idee van, nou, dan ga ik ook ga ik plukken. En ik ja. ga daar ook bramensham, uh, En dan sham van maken. Nou, dat heb ik geweten, want mijn vingers zaten onder de doorns <lacht> Ja. Zaten, die er wekenlang later nog in zaten. Ja, ja, ze ja. er niet uit. Was het ja, Maar het was wel heel erg lekker. Ja, ze zijn en er. Super gezond. Dus ik heb er sap van gemaakt, ik heb er sham van gemaakt. En, uh, dus jij, jij kon het product al? Ik heb een liqueur ja? gedronken. Oh, een liqueur, liqueur is, is echt ja. heerlijk. Ja. ja. O, dan en uh, ja, ja. dan komen we meteen op het innovatiefonds uit, Ben. <laughs> ja, Kort, Want, ga je gang, zou ik zeggen. In het innovatiefonds zouden we bijvoorbeeld een aanvraag kunnen indienen om uh, dit soort dingen te, te exporteren. Alleen het probleem is dus, als je dit dus wil plukken, dan moet je een vergunning hebben tegenwoordig. Hè? Ja. Ja, ja, je, moet, je kan je, Kijk, je mag het voor. Ik heb het nu gedaan natuurlijk voor voor educatieve doeleinden. Dan noemen we dat, dat. Zo, zo mooi. En uh, kijk, als jij even zelf een paar van die wesjes uh, uh, uh, plukt, is ook helemaal niet erg. Maar je kan je kan niet hele takken eraf knippen, want dat doen ze. Ze knippen die takken eraf en dan ritsen ze af. Eigenlijk met zo'n uh, uh, Zo'n zo, zo kammetje met al die lange sprieten daar. Weet je wel, die, ja, uh, ja, ja. daar ritsen ze ermee af. Want anders, uh, schiet, je, anders schiet het niet op, natuurlijk. Nee, nee, nee, dus nee de de per, voor per best je het best gaat opduren. Ja, maar ze zijn het best gewoon wel lekker hoor. Dus ik, ik denk zijn... dat ik het even ga proeven. Ja, ja, ja ik ga even. even nou, je je nu bestelte, want we gaan even kijken. Ja, proeven. we gaan even kijken wat er met jullie gebeurt. Want ze zeggen ook dat het een beetje laxerend is. Maar niet... Uh, <laughs> dit, dat dat zeg ik nou wel. van jaren, ja, Dat zegt hij nu. <laughs> dat zegt hij nu. Het is niet het, de toverdrank van open. Het nou nee, ja, smaakt wel heel lekker. Ik heb alles even doorgelezen natuurlijk ook. Lekker. Ik vind hem lekker. Het is iets voor Hoogland. kan niet verkopen. Het is heel gezond. He. Tegen hart- en vaatziekten wordt het ook gebruikt. Maar toen een gegeven moment zag ik iets. Ik, ik, en, uh, toen kwam ik op een afval. Om af te vallen soms zei site. Ik denk dus dat. Nou, maar omdat het ook licht laxerend is. Dus, uh, maar dan moet je het bijna onverdund gaan drinken. En ik heb het gewoon verdund. Lekker als limonade. De, de, de dikke siren, maar dan ga je toch ja. niet zo drinken. Nee, da, da, ja, als je dat wel doet, ja, dan ga je. Dan ja, kun je gelijk ja Maar ja. ik zie je wel. Wat een product. Wat een delicatessen. Ja, ja dat, daar dat snappen ze natuurlijk. He? Daar is het heel uh, ja, commercieel zelfs. Er wordt het in Engel, elke winkel verkocht. Je kan, daar kun je ook die liqueurtjes... Uh, van kopen. En maar ja, dan moet je dus wel een kwekerij hebben, want je mag het niet zomaar meenemen. Nee, nee dus ze hebben kwekerijen van Duindoners. He? Helemaal professioneel. En, uh, nou ja, goed. Dat maar goed, als we, ik, ik nou doe en, het natuurlijk ja. voor de mensen die lekker gaan wandelen. Ja, die moeten en, uh, kijk, zo kun je ook vlierbessen, die, die, die, die, als, als die rijp zijn. Wij, wij boswachters, wij boswachters. Bij duinwachters. Wij duinwachters. Ja, duinwachters. Als zij dan Alweer een tijdje geleden dat we nog paarden hadden, dan hadden we een lange rit gehad, dan had je dorst. Dan rit je gewoon uh, een paar uh, vlierenbessen eraf, of je pakt een paar duindoorns, eventjes voor de smaak weet je wel even voor... Ja. Uh, en dat kan iedereen doen, je moet, het niet, uh, je moet geen emmer vol gaan plukken, maar gewoon even om te proeven uit de natuur. En als je ze maar hoog genoeg plukt, want anders kan er een, een vos overheen geplast uh, hebben. En, uh, ja, dat is, uh, dat, is, dat is niet goed natuurlijk. Nee, maar nee, nee, nee. Normaal gesproken, als, en vooral als het net geregend heeft... zoals de afgelopen dagen, dan is er niks aan de hand. Afgespoeld. is het schoolgespoeld. Ja. Dus het is echt een aanrader, de duindoren. De duindoren. Ja. Duindoren-siroop te koop op de Waddeneilanden Ja. Dus ja. we moeten toch naar Texel. <laughs> goed. Um, dit is weer een verrassing wat uit uh, het uh, tasje van de duinwachter komt. Er ligt een nieuwe struin in de duinen. Uh, wat mij opviel... En dat zei ik ook toen ik dit takje zag. Het is al herfst. Ja, je. ja, zeker. En toen ik daarover na aan het denken was, zag ik namelijk al uh, beukennoten en ik heb al eikels hier hangen. Kastanjes zijn al klaar en die zijn eigenlijk allemaal anderhalf maand te vroeg. Ja. Vindt, ja. uh... hoe, hoe gaat dat ten, met, met uh, de dieren die daarvan eten? Nou, die, dieren... Want die denken natuurlijk: ik moet nu gaan verzamelen en zijn ze al op. Ja, maar maar. Dat gaan zij ook een maand eerder verzamelen? Ja. Maar die dieren die hebben een inhaalslag nodig, hè? want die, we hadden zelf een hele lange hete uh, zomer. En uh, ja, ik, heb, ik heb net ook een stukje geschreven, hete zomer en vroege herfst. Hè, door die hete zomer is het vroege herfst. Maar door die hete zomer is er ook een achterstand bij uh, ja, verschillende dieren allemaal. Dus die zetten, dat zie je nou, het gras die gaat opeens weer uh, groeien, hè? zo gauw het boven... de. 12 graden is of zo, dan gaat het gras nog groeien. Die worteltjes hebben of 8 graden is hele, ja. En was uh, het nog wel een kans met al die herten die <laughs> om te groeien? Nou, die herten krijgen weer een kans doordat het gras een beetje groeit. Zo, eigenlijk is. Ja. Dus, weet je, want ze waren echt gaat, wel een gaat beetje achter. Een beetje over de verzameling van herfstdieren. Dus die eikels nodig hebben en die beukenootjes nodig hebben. Ja. Uh, die, die liggen nu al op de grond. Ja, die eikels, die, die uh, ja. Die verzamelen ze nu, hè. Die, zoals die uh, verzamelen. Is dat ze. een natuurlijke ingeving? Want normaal zouden zo'n eekhoorn zeggen van nou, uh, ze zitten nog in de boom. Nee, maar je merkt, alles is... Daarom zijn, uh, ze, zijn, daarom zijn ze ook vroeger met bepaalde activiteiten. Die, die, die herten bijvoorbeeld, die, die waren nu al vroeg aan het vegen. Hè. Dus de, de bastgewei... He, dat, dat, die, die zie je soms die flappen eraan hangen. He, dat is dus, en dan de vellen? Ja, de vellen. Dan komt het echte gewei tevoorschijn. En de, die vellen, die bast, die, die, die voedt het gewei. En die was dus nu al eerder uitgegroeid. En uh, dus, nou, doordat uh, ze die, die, ja, gaan, gaan ontvellen, hebben ze ook weer meer honger. Weet je wel, dan hebben ze meer trek. Dat kost enorm veel energie. Dus die gaan ook weer extra eten. Maar ook andere, ja, je ziet gewoon, ja, ik noemde net al de eekhorens. Maar ook andere dieren, bijvoorbeeld, ja, kom ik weer terug op die het. Die staan bijna onder, die, onder de kastanjebomen. We hebben er niet veel van. Die kastanjes vallen ook al eerder. Nou, dat vinden die het net, dat vinden ze net gebakjes. Dus dat, je vindt geen kinderen, die vinden geen kastanje meer bij ons, weet je wel? Want die, die hetten weten precies welke bomen wanneer ze vallen, dus die eten dat er ook op. En wat je dan ook ziet, de vogels die ervan eten, van die bessen, van, uh, niet alleen de duindorens, maar ook de meidorens. Die vlieren had ik al genoemd. Al die bessen, hè, de besseneters, we noemen we het ook al wel eens. Uh, ja, de, de, de, de bessentuin van het, van het uh, noorden bij ons. Zo, weet je, er zijn zoveel duindorenbessen en vlieren en. Uh, meidorens. Dus die kramsvogels, die koperwieken en de, de, de spreeuwen, die eten er uh, ja, al volop van. Maar. Ik kom toch op dat, terug op dat vervroegen van het seizoen. Op een gegeven moment is het op. En dan moet het, het eigenlijke uh, gebeuren nog gebeuren. Want ze verwachten dat twee maanden later. Ja, ja. Maar we hebben twee maanden eerder opgegeten. Ja. Gaat dat schade toebrengen aan, uh, aan, de, aan de dieren? Aan, aan, de, aan de dierenstand? Nou, dat, dat is voor ons ook heel spannend. Om af, ja, wat moeten we nee, nee, afwachten? Ik denk dat jullie daar ook over uh, discussiëren. Over dit soort uh, ja. veranderingen. Ja. ja, zeker. Maar we kunnen hier, ni hier nee, je niks Je doen. kan hier niks aan doen. Maar het is wel een nadenken. Nee. Ja. Dus, dus wij zijn ook benieuwd hoe het dan gaat, weet je wel, met de, ook met de vogeltrek, hè, want die is nu, nu begonnen. Dus er zijn allerlei vogels aan het opvetten, noemen ze dat. Hè. Dus, bijvoorbeeld de goudplevieren, uh, die hebben we al langs zien trekken. Alles wat er op de wadden zit, die trekt langs bij ons ook. Om lekker nog even gauw, uh, uh, ja, of wurmen of te, uh, op te op te eten om door te trekken. Dus... Uh, ja, wat er straks... Ja, die, die trekvogels die trekken wel weer weg. Dus die hebben we geen nou, last. Op een tussenstation is niks te eten weinig. Ik, ja. ik merkte aan die goudplevieren die ik dan zag, prachtige vogel trouwens, hè? goudkleurig, zonnetje erop, dan is het, nou, geweldig. <lacht> en, en, uh, maar je merkte dan, je hebt echt zo'n scherpe snavel om in, het, in de grond te poeren. En, ja, er zit vanzelf minder in, want die grond, uh, dat zagen we gisteren geloof ik nog op, uh, op tv, uh, er is wel wat regen gevallen afgelopen weken, 8 augustus begon dat een beetje. En, uh, maar het is toch nog maar de helft wat we nodig hebben, en wat er was, ja, Hoeveel van die uh, kleine zoogdieren zijn er nou in de duinen... die uh, afhankelijk zijn van de nootjes en de Nou, dat zijn er eigenlijk op zich niet zo heel veel. Kijk, je, je, je hebt ook dieren zoals de zandhagedis. Die, die gaan de winterslaap in. En de vleermuis bijvoorbeeld, die gaan straks ook de winters, die, die de winterslaap in. Die moeten ook goed ja, opvetten, noem ik het dan maar. En die zandhagedis, die heb gelukkig nou heel veel vliegjes, weet je wel... En, en, en, uh, kruipetjes op de grond. Dus die wordt die echt, die is heel druk bezig. Je ziet ze ook, je hoort ze soms ritselen... Hè, tussen de dode bladeren. En dan, ja, daar zie je er een. Dus die juvenielen, die kleine zandhagedisjes... ja, die zijn ook wat achter in de groei. Maar die moeten nou nog een inhaalslag maken. Uh, en daarnaast, nou, die vleermuizen... we hadden toevallige vleermuisexcursie alleen... vorige week vrijdag, nou ja, we hebben... het was heel slecht weer, dus die werd afgelast. Want er zit geen vliegje in de lucht. Want die komen normaal gesproken van de landgoederen komen ze aanvliegen en dan bij ons boven die uh, wateren uh, de, de vliegjes vangen en zo ja dus die dat hoeven uh... vanuit de bunkers en ah, dan ja. weer terug naar de bunkers ja, ja nou de landgoederen hebben meer oudere bomen die hebben holle bomen daar komen ze dan uit ja, daar zitten ze in maar in onze bunkers zitten ze ook wel maar dat is in vergelijking met die oude bomen is dat eigenlijk nog nog weinig wij onderbreken dit stuk even door een muziekje te draaien. En dan komen we straks nog even terug. En dan wil ik het even over konijnen hebben. Ja, oké. Okay. Als die bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat.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 Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het een leven fijn. Als de zon schijnt. Ja, het zijn alle twee... Het was André van Duin met het nummer Als de zon schijnt. En als we naar buiten kijken, zien we inderdaad de zon schijnen. En het is een prachtige dag om een mooie duinwandeling te gaan maken. En ja, daar kan Gerard Schotten natuurlijk alles over vertellen. Ja, daar gaan we straks dus ook over hebben, over duinwandelingen, want voor ons ligt de struinen in de duinen. Ja. En daar hebben we eigenlijk alleen nog maar de laatste maand uh, te bespreken. Fout, men, dat is struinen in de Amsterdamse waterleiding. Ja, er zijn uh, verschillende uh, duinen in Zandvoort. Uh, is... Bij mij blijven struinen in de duinen, welke duinen je ook opgaat. En ik denk dat Gerard het net mee eens is, als je maar gaat struinen. En van ja. de, de paden af. Bij ons in ieder geval, hè? Anders, ja. anders bekeuring aan je broek bij de Canberduin. Dus kijk uit. Oh, oh, oh, oh. Ja, dat is nog wel eens verwarrend mag, hoor. Mag dat daar niet? Nee, want ja, ik, ik ben het ook zo enorm gewend. Maar, maar ja. je mag bijna nergens van de paarden... ook niet bij de landgoederen of bij Koningshof... Waarom is dat? Nou, nou, ik vind het juist leuk om een beetje ja, te struinen in de duinen. Ja, ja, dat is, ja, bij ons is dat gelukkig van oudsher. Daarom, ja, dan hebben we die blad, ja. daarom heet die blad ook zo. En uh, dat is, is toevallig nou werd ik door, door, door, door, door, door een uh, tv-programma gevraagd... wat is er nou zo bijzonder bij jullie... Uh, in de duinen. Dat is dus dat struinen. En dat is de, de, de afwisseling tussen water en natuur. Ja. He, want dat zijn twee dingen. Die heb, die heb je nergens zo mooi. Dus ik mag wel fietsen in de in mijn duinen, Maar als ik mijn fiets neerzet en ik ga 100 meter het pad af. Dan is het niet niemand... dan, dan heb je kans oh, dat is... als de boswachter. Ziet, want wij, wij zien dat in zo'n soort... Een registratiesysteem, wat voor bekeuringen hun schrijven en wij, dat moeten wij noteren. Ja, dat, dat niet... En dan zie ik, uh, jeetje min, ik denk, die, is, die is gepakt omdat hij uh, een stukje van het pad af is. En uh, ja, ja, hun moet ook handhaven natuurlijk, dus uh, dat, is, dat is logisch. Ik neem aan dat er een groot bord staat voordat je er binnen ja, duidelijk Ja, verboden van de paden af te gaan. Okay, nou, ja is ik, waarom, waarom is dat? Nou, dat trap is dat ik net in de duinen begon, zo'n zo twintig jaar geleden, bijna twintig jaar. Boswachter, zeg je jeetje, mina, of duinwachter. En toen, uh, toen ging ik excuses geven, maar ik struinde overal doorheen met die kinderen, met die schoolkinderen. Want je, je beleefde natuur veel meer. Ja, toen... En, maar toen de fanatieke. Uh, ja, de natuurmensen, zeg maar, die dat die de duin nog vastgezet hadden met helm en, en zelfs met uh, kippengaas, zodat de konijnen niet alles kaal konden vreten, die, die, die, die, waren, die, waren, die waren gewoon boos bijna op me. Maar goed, we mochten al langs ruinen. Of van ruinen. Van, uh, dus dus uh, dat is het hem eigenlijk: dat kapot trappen, daar waren ze bang voor. Maar tegenwoordig is het heel anders. We hebben hele projecten om dat duin open te trekken. Door de verruiging, door de, door de CO2 die naar beneden valt... hebben we allemaal groene duinen gekregen. Maar, maar het... door, door, door dat initiatief om te struilen door de duinen... Uh, uh, heeft men ingezien dat dat helemaal geen schade heeft. Nee. nee dus, maar... dus zouden de kennermedijnen dat ook kunnen doen. <laughs> ja, dat ja, is ja. Een, uh, een beleidszaak. Ja, ja. We zouden ja. het even over konijnen hebben. En zonder kippegaars. Ja, maar ja, ja, die kom je nog wel eens tegen, hè? Dat is dan uh, dat, dat kippengaas. En dan denk je, wat ligt hier nou? Maar dat was echt voor de bescherming. Als je dat tegenkomt, voor de bescherming tegen de, het grazen van die konijnen. Er is een, uh, een uh, Raad van State uitspraak over het afschieten van konijnen op, uh, op, op de Kennemer. Die hebben uh, echt overlast van konijnen. Nou wordt tegen gestreden. En uh, een van de oplossingen zou zijn, je kan die konijnen ook verplaatsen. Heb jij er nog een stuk of duizend nodig? Nou... Ja, graag. Maar wij, ja, joh, dat is een goeie zeg. Ik maar, heb dit gemist hoor. Dat, de, nee, maar wij. wij, wij het aantal is, is nog nooit zo laag geweest bij ons. En daar is het juist ontzettend hoog. Ja. Nee, nee, nee, nee. Hoe, hoe, hoe komt dat? Ja. Even kijken, ja. kennen we duinen? Die... Nee, dan kennen we Golfclub. Ja. Dus er tussenin? Ken... Ja. Liggen die nou ver van de, nee, van de zee af? Maar zonder uh, vossen daar misschien? Net zo ver als. Uh... Ja. Nou, weet je wat het is? op de zeereep en het zeeveld... dus dat is, uh, voor de mensen die dat weten... het, het Westerkanaal... en Dat lange kanaal als je brede rode pad ingaat... zo naar het, uh, naar het zuiden. Dat stuk... Da daar weemelt het nog van de konijnen. Waarschijnlijk door de Westerwind... heb die mixematose en die, die VHS, dat is een, een, ook zo'n nieuwe virus... niet zoveel invloed op de konijnen. Maar kom je verderop in de duinen... nou, dan da da ben je blij als je weer een konijntje ziet. Dus bij ons is een stand... Eigenlijk nog nooit zo laag geweest als, uh, als de afgelopen jaren. En dat hangt met die ziektes uh, te maken? Ja, want ze dachten eerst, ja, dat is die vos. Maar die vos, nou moet je eens kijken, die, die, die, die eet wel, als er voldoende konijnen zijn, 70% konijn eet hij. En de rest een beetje wat slakjes, hagedissen, torretjes, duindormbessen trouwens, vind je ook lekker. Vooral de herfst? Ja, vooral, <laughs> het is een het is alles eten. Dat he? Met een beetje alcohol. <laughs> ja, ja. Dus uh, ja, even een heel afwisselend menu. Maar. Uh, die vossen, nou dan moeten er al zoveel vossen zijn, want als je dat gaat berekenen, valt dat wel mee wat die dan uh, weg, weg eet. Maar het is vooral die ziektes, dat zie je ook wel eens, die, die knijntjes zijn ze net geboren, dat dan... Uh, en dan uh, de, dan ligt ja, ze met die rode ogen. Ja, die rode ogen. En, uh, en met de trillen zitten ze dan zo. En, ja, uh, ja. Help. Doen jullie daar wat aan? Of laten jullie, net als bij andere dingen, de natuur de natuur? Wij ja, kunnen hier niks aan doen Ook nee. die ziekte. Die ken, je, ja, die, die ken je niks aan doen. Je hoopt gewoon dat die niet overwaait bij ons. En we zijn blij dat we aan de, aan de kust zitten, dat, die, dat bij het zeeveld. Want we hebben nog niet zo lang geleden bij het uh, tv- en het uh, radioprogramma Vroege Vogels, kwamen ze bij ons bij het Brede Rode Pad... als je bij het Brede Rode Pad naar binnen gaat, rechts... dan heb je een hele konijnenheuvel. Geweldig om te zien. Alles gangetjes En dan moet je uitkijken, want anders stort je... val je zelf naar beneden. Dan zit je in zo'n kraamkamer van de, van, van de konijnen. Uh, dat is een wenton, noem je dat. En uh, dus, dus, ja, daar is het allemaal goed. Maar zo gauw je verder komt... Uh, daar is ook weinig te vreten, trouwens. Hey. Tussen die, onder die dennen... daar groeit ook niks. Nee. En... Uh, en daar komt ook ja, de vos waarschijnlijk meer voor. Dus dan pakt die ook. Dus alles bij elkaar dan hebben we gewoon heel weinig konijnen. Nou, nou dan, lopen, dan lopen we er nog genoeg rond. Ja. Ons <laughs> is, ja, ja. Maar uh, men zag toch niet zoveel in het verhuizen van die konijnen. Je moet ze namelijk eerst vangen. En dat schijnt al een hele klus te zijn. Ja. Dan moet je eigenlijk een valkenier hebben, die, die, die dan zo'n, uh, hoe, hoe noem je dat, zo'n matterachtige in, in, in, in het holletje stopt. En dan vliegen ze eruit. En dan zetten ze al die pijpen dicht. Zo deden ze dat vroeger, met stropen. En dan moet je die val goed zetten. Ja, ja en dan kun uh, je ze verhuizen. Maar... Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Maar, maar het hopen dat uh, jullie, uh, jullie populatie weer gaat groeien. Ja. Want het is zo belangrijk dat het een beetje in evenwicht is. Ja. De laatste maand, Gerard, van deze uh, editie. Ja. Je zegt, ik heb nog een aantal excursies en er is overal nog plaats. Ja, er is, ja daar, inderdaad. Want Kijk, ik, ik heb hier in september... Verbaas je nou dat je een beetje, want normaal ja. uh, zit je hier al met volgeboekte excursies. Ja. ja, nou het is denk ik omdat iedereen de vakantie gaat maandag weer beginnen. Hè? Of de school, school gaat scholen gaan weer beginnen. Weer. Dus de vakantie zit er net op. Ik, en het is ook vaker zo. Dat valt me dan op. Kijk, als het blaadje uitkomt gaat iedereen kijken. Hé, hey, dat is een leuke excursie, leuk. Maar het eind van het blaadje, de laatste maand... is sowieso altijd al minder. Nu zijn de mensen op vakantie geweest, kijken ook niet. Dus ik denk dat het daar enigszins mee te maken heeft. En, uh, kijk, ze zitten wel half vol of zo. Maar bijvoorbeeld, als ze, hier bijvoorbeeld morgen... Ja, dan hebben we twee leuke dingen. Die wandeling met de natuurgidsen. Daar kun je altijd aansluiten. Hè, om één uur bij de Oranjekom. Dat is ook gratis. Dat zijn uh, vrijwilligers. Die doen het al jaren. Die weten allerlei kleine weetjes van de duin. En die starten dan bij het uh, bezoekerscentrum de, de Oranjekom. Dat is gewoon een hele leuke excursie om mee te gaan. Een lange wandeling van drie uur. Maken ze meestal. Maar zondag is ook bijvoorbeeld. Het trektocht met paard en wagen voor rolstoelers. En dat is dan nog vanaf de doofpot in de silk. is dat. Ja. En uh, die, die, die, die, dat kost 7,50. Maar er zijn, er kunnen maar uh, vier of vijf rolstoelen op die paardenwagen met, met begeleiding. Maar er zijn nog plaatsen voor twee rolstoelers bijvoorbeeld. Nou, dat, die zat meestal al helemaal vol. Dus dit is een kans ja. om toch, uh, met, met je uh, vader, moeder, opa oma, of, of in, de wie dan ook in de rolstoel ja. zit... Uh, en dan, dan, dan word je geholpen, natuurlijk, op die kar is zo allemaal. En dan ga je dwars door de duin heen. Ja, maar die, die toch met rolstoelen, dat is met begeleiding dan? Ja, met begeleiding op de paard in wagen. Dus op de wagen staan ze. En dan ja, okay, gaat... maar dat is niet alleen maar voor rolstoelen, maar de begeleider. De begeleiding mag ook mee. gaat mee. Oké. Okay. Ja, okay. ja die, zitten, die zitten op de bok. Sowieso. Die zitten naast de koetsier, weet je wel. Dus, dus dat, ja, die, de begeleiders die hebben ook een uh, mooie rit. En uh, nou ja, zo, zo, Zoals woensdag bijvoorbeeld, de fietsexcursie vanaf ingang Paneland, woensdag 5 september. Met de boswachter gaan we dwars door het hele duin. In het verboden gebied gaan we meestal in. We volgen de weg van het water. Dat vinden mensen altijd interessant. Weet je, normaal mag het je niet. Het verboden in... gebied is altijd interessant. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Dus dan, uh, en dan mogen ze ook water proeven, dat doen ze meestal niet, want het smaakt eigenlijk, Dan denken ze, ja, biologisch gezuiverd, maar het smaakt nog naar, naar ijzer, naar de grondsmaak. Een beetje grondsmaak, ja. Ja, precies, en, en je, dan die smaak, geur en kleur moet nog aan het water gemaakt worden op, uh, op ons vestigingsterrein, uh, zeg maar. Maar goed, dat is een hele leuke excursie, omdat je dwars door de duinen gaat. En, en er wordt allerlei weetjes verteld. Maar wat je zelf weet, we hebben hier ook bijvoorbeeld wel een meneer uit Zandvoort. Die weet heel veel zelf, als, als ik dan door het Paradijsveld uh, uh, fiets in het verboden gebied. Nou, hier hebben we de Paradijsstraat. Dat liep helemaal door, tot ons, bij ons in het duin. Er ja. stond vroeger, dat is een boerderij, een soort kennel noem ik het maar. Waar het onze, ja, in het paradijs. Ja, in het paradijs. En daar werden de koetjes en de paarden en de geiten naartoe gebracht... als de vissers vroeger... Nou, daar heb je nog gingen. een uh, hele oude foto van, wist je dat? Ja, van het ja. paradijs. Ja. ja, dat is... Uh... Ja, die hebben we voor, jou, uh, ja. voor jouw collectie. <laughs> voor jouw ja. struinenblaadje. Uh, ja, dat is, dat is leuk. Want, uh, en, en, en het leuke, ja, dat zouden mensen... Nou, nou begint hij een beetje door te dus slaan, die boswachter. Dat noemden ze ook... <lacht> Adem en Eva woonden daar. Dat was Kees Vane. We hebben ook de Kees berg En uh, het, de Tootjesberg. En die, die Tootje, dat was dan Eva. Dus, Adam en Eva woonden uh, in het paradijs. Ja, precies ah. zo. Uh, dat, dat is het verhaal. Nou, jullie zijn natuurlijk al lang bezig met een nieuwe uh, strui in de duinen. Ja. Dus uh, ik ding. denk dat wij die... Uh, ja, ik denk over denk twee, twee weken, weken wel, komt hij weer bij iedereen. Ja, ja, in de bus of uh, bij de uitspanningen ligt hij gewoon gratis. En dan uh, gaan we het daar zeker weer over hebben, Gerard. Uh, bedankt voor het ontzettend lekkere duindoornsiroopje. siroopje Ja, ik neem, Lauw, nog, het laatste, dat, uh, ik neem nog het laatste Ik Neem jij nog het laatste En ja, Jullie jij, zitten jij nog steeds. Jij hebt he? uh, volgesproken. Ja. Dat gaan wij nu doen, want wij gaan afsluiten van dit programma. En we lopen nog even door de, door de agenda. De agenda. Ja, we hebben geen spraakwater meer, dat is op. <laughs> um, de agenda, dat is tot en met 28 oktober, is de expositie van Zandvoort tot Le Mans in het Zandvoortsmuseum. En tot en met september bij mooi weer op de Art Boulevard, Boulevard de Vavoges en Plein. En daar presenteren diverse kunstenaars zich. En tot november? Tot november hebben we het EK Zandsculpturen Festival op de boulevard en in het centrum. En ik denk weer dat er een aantal lang blijven staan. Dat denk ik ook. En, en, en totdat ze helemaal uh, vergaan worden. Nou, dat gaat niet gebeuren, want dan worden ze niks opgekruimd. Maar wat wel bijzonder is, er worden een aantal van deze sculpturen uh, in uh, metaal of brons uh, uitgevoerd en die komen op de boulevard staan. Dat is wel heel dat leuk. Dat was heel leuk. Ja. Uh, vandaag en morgen is het natuurlijk de historische Grand Prix op het circuit. En een van de hoogtepunten is natuurlijk de historische Grand Prix parade en uh, die begint om half acht gaan en, uh, de auto's rijden vanaf het circuit en maken twee rondjes, anderhalf rondje door het dorp... Uh, ...geplaatst in de Haldenstraat en in de Kerkstraat waar een ieder op de foto kan met deze auto's. Ja, jij bent al helemaal in de, in, de, in de kleding, hè? Van... Ja, er is ook een ontzettend leuke uh, classic parking op de boulevard. En als je er ja. nu gaat kijken, staan er prachtige exemplaren uh, op uh, Boulevard van Vauwtje en uh, op het nieuw, voor het nieuwe plein, Venemaplein. Komt meteen iedereen het uh, plein een beetje ja. bekijken. Nou, dat is heel mooi. Uh, nou, 1 september vanavond uh, is er ook een muziekfestival op het uh, Raadhuisplein vanaf uh, 9 uur. Enig idee wat voor soort muziek er wordt? Ik de heb uh, met de ijs gesproken en er komt iets bijzonders. Alleen ik ben de naam ervan vergeten, maar het schijnt een hele goede band te zijn. Oké. Okay. Nou. De week Volgende week weer op het SQI. ADAC een Noordzeekup op het van Zandvoort. En Belangrijke vijf... Duitse race. Ja, ADAC is... Uh... Algemene Duitse uh, automobielclub. De ABB van Duitsland. Ah, oké, okay, oké. Okay. Uh, 15 en 16 september is de DNRT Racing Day op het circuit Zandvoort. DNRT, weet jij wat dat betekent? Dutch National Racing Team. Kijk, dat weten we ook weer. En op 23 september is het ook het Dutch National Racing Team 12 hours <laughs> op het circuit van Zandvoort. Een hele bijzondere race. 12 uur achter elkaar. Er moet ook gestopt worden waarschijnlijk. Doen, nee. Uitputtingsslag, ja. Veel <laughs> Nou, en dan net voor het uh, oktober, begint het Oktoberfeest. 29 september. Ja, dat maar het is wel bekend dat uh, de Oktoberfeesten altijd in september beginnen. Ja, dat vind ik altijd zo apart. He, want, ja. uh, maar dan kunnen die Duitsers er vast aan winnen. Hebben ze hier in Zandvoort het voorproef? <laughs> nou, voordat Neem, ze terug. Gaan neemt van mij aan dat 29 september het vat in München al lang aangeslagen is. Maar het is wel een, uh, een heel bijzondere avond op het Raadhuisplein. Uh, het is eigenlijk een. Uh, ja, het, het oktoberfeest. En je ziet dat steeds meer inwoners uh, daar komen in lederhozen en uh, leuk uh, verkleedpartijen. Ja, het is alleen geen, geen plein meer, het raadhuisplein. Daar gaat de discussie wel over verder, maar dat, dat zien we binnenkort nog wel. Maar we zien jou dus in lederhozen. Uh, dat dat, die <lacht> kans is er. <lacht> oh, nou dan uh, moet ik ook komen in lederhozen. 30 september is het Shanti en Zeeliederen Festival op vijf locaties. Vier in het centrum. Uh, Haltenstraat, Kerkplein, Dorpsplein, Gashuisplein en één op strand. dus is 10. Ah. En dat is van half elf s ochtends tot en met uh, half zes. Ja, daarbij heb je opgemerkt dat om half elf uh, is het in Nieuw Unicum. Daar is ook iedereen welkom. En om twaalf uur is de officiële opening bij uh, Draadhuis. Dus uh, Nieuw Unicum is indrinken en daarna dan... Daar wordt op dat moment nog niet ingedronken. <laughs> Na twaalf uur wel. Oké, okay, uh, nou elke eerste maandag van de maand is de nabestaande groep bij Ook zandvoort Van, van, één, uh, van half twee tot en met drie... En elke eerste dinsdag van de maand om half elf is er een digitaal spreekuur voor al uw vragen over de iPad, tablets, smartphones, et cetera, ...bij Ook Zandvoort, aan de volemingsstaat 55. En medische gymnastiek elke vrijdag uh, bij Pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. En de herhaling van dit programma is op donderdagmorgen van acht uur s ochtends tot <coughs> tien uur s ochtends. En, uh, Hoe zit je dan met het uur later? Hoe bedoel je? Vul data en met tijd in, let op, één uur later. Ja, dat komt omdat kijk, uh, het wordt niet te lang. <laughs> uh, nee, ik zal de korte versie doen. Het wordt allemaal geüpload naar het archief van Amerika. Dat gaat helemaal voluit, volledig automatisch. Ja. Alleen de nummering in Amerika begint bij nul en wij doen één. En wij beginnen met één uur. Ah, dus het is dus altijd een uurtje uh, anders. Nou, dat geeft weer een verduidelijking. Wij uh, houden er een beetje mee op, want de tijd is uh, bijna rond. Wij bedanken jacques Jozef Duinmeijer voor regie en techniek, techniek. Gert van Kuik en Gedi Rutte bedankt voor uh, de redactie en eindredactie. De koffie, Gedi en Gert van Kuik, wederom bedankt. Cor. Draaier, ontzettend bedankt voor de presentatie. Ja, ben jij natuurlijk ook uh, bedankt. En Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid, koffie, thee en water. En wij zeggen tot volgende week. Tot volgende week. Met Dag, de jij. Om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 Turning around, and all that I can see is just another.